Hartelijk welkom bij een nieuwe serie van Eindtijd en Profecie. En In deze aflevering hebben we het over herstel van Israël. En dat vinden we in Psalm 102. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Psalm 102, als ik hem zo doorlees, dan zie ik nog niet zo direct het herstel. Ik zie een hoop geroep naar de Heer. Wat je in heel veel psalmen tegenkomt, gelukkig, hè, want het is goed om naar de Heer te roepen. Uh, maar hoe zit dat herstel in deze psalm? Ja. Ja, het is inderdaad de eerste laat ik zeggen, zeven of acht versen, nee, de eerste twaalf versen, mm -hmm. zijn inderdaad een angstige groepen die weerspiegelen het leed en de onderdrukking van het Joodse volk, van Israël eigenlijk, mm -hmm. uh, door de eeuwen heen. Ja. Ik zie ook wel eens Ja, want heel veel uh, mensen bedenken eigenlijk als het over onderdrukking gaat en als het uh, gaat over uh, het lijden van, van, van het Joodse volk, dan denken ze waarschijnlijk alleen maar aan de holocaust. Ja, maar het is door, door alle eeuwen heen geweest. Nee. En zo'n psalm geestelijk gaat natuurlijk ook over onze eigen strijd. Ja. Want iedereen die in Christus Jezus gelovig wil wandelen, die zal vervolgd worden. Ja. Dat hoort erbij. Lijden hoort er gewoon bij. Uh -huh. In sommige kringen dan uh, wordt dat ontkend, mm -hmm. maar dat, dat, dat is nu eenmaal zo. Ja. Je kan het niet he onder het lijden uit. De uh, Hebreeënbrief zegt dat en Paulus die zegt dat. Mm -hmm. uh, en Petrus die zegt dat hij zal ons naar een korte tijd uh, van lijden volmaken. Ja. Dus daarom, die psalm kun je ook voor jezelf lezen. Mm het -hmm. is niet of-of, het is niet of, of. Israël uh, of, of de gemeente, ja. of geestelijk of letterlijk, het is altijd en-en. Ja. Want er zijn natuurlijk ook groepen die zeggen van nee, deze psalm die is alleen voor Israël en je kunt niet op jezelf betrekken. Ja, maar dat, dat, dat splitswerk vind ik ook moeilijk hoor, ja, dat, dat laat ik maar aan Gods geest ja, over. Ja, want als de geest van God die levend maakt en ook zegt, het is het levende woord, kan ja. het ook voor jou tot leven komen. Natuurlijk, duidelijk. Ja. Maar wat, we hebben nu over Israël, ja. maar dit even ter verduidelijking. Ja, vind ik, ja. vind ik wel belangrijk. Ja. Nee? En dat, het roepen, verberg uw aangezicht niet voor mij, dat is het ergste wat mm -hmm. in Israël kan overkomen als God zijn aangezicht verbergt. Ja. He, dat had ik als leraar. Als ik in de klas, een lastige klas, mijn aangezicht verborg. Mm -hmm. Dus als ik even, even koffie, wegging. Even ja. wegging. Ja. Nou, dan werd het binnen een mum van de tijd een, een, een ongelofelijke keten in de klas. Ja. En wie moest er onder lijden? Degene die wel opletten. Ja. Degene die wel hun best deden. Mm -hmm. En dan kwam ik terug en oh, pop, pop, pop, Dan bulderde ik de zaak wel weer tot rust. Ja. Maar dat is met God ook. God slaat niet, maar God verbergt zijn aangezicht. En dan gaan de mensen elkaar wel slaan. Hmm. En dan maken ze er zelf een rotzooi van. Ja. En dat, dat is het hele punt, verberg uw aangezicht niet, zat zo vaak. En God verborg zijn aangezicht. Ja, als ik nog even daarop terug mag komen, even iets mag verduidelijken. Want je zegt dat uh, de goede moesten onder de kwade lijden in die klas. Maar het is dan toch ook heel vaak zo dat in die klas zeg maar, de, de, de, de kwaden, zeg maar, om die groep maar even zo te typeren, uh, toch ook uh, zeg maar, vaak de, de, de, de goeden als doelwit hadden. Kun je dat ook doortrekken richting Israël? Ja, maar dat, dan nog wat. Er gebeurde ook vaak dat er in de klas één of twee goeden met een goede persoonlijkheid zitten, ja. met een krachtige persoonlijkheid. Hé hey, jongens, hou nou je bek dicht. Ja, ja. Stel nou, want de meester komt er weer aan. Ja, ja. Die autoriteit hadden. Die, die, hadden autoriteit in de ja, klas, ook ja. En, maar ook dat de goede doelwit zijn, dat is, dat maakt ze neidig. Mm. Als een slecht mens een goed mens ziet, dat wordt hij met zijn eigen slechtheid geconfronteerd en dat maakt hem nog neidiger. Ja. Dat is een heel duidelijke zaak. Ja, ja. Nee, maar dat is hier ook, verberg uw aangezicht niet voor mij. Trek uw hand niet van ja, mij precies. terug, van mijn kinderen, ja. hier, want we hebben gezondigd. Nou, en dan gaat er hier, want mijn dagen verdwijnen als rook, mijn gebeente gloeit als een vuurhaard. Ja. Rook en vuur, dat doet je ook denken aan de holocaust. Ja, precies. Niet? En, ja. en vanwege mijn luide zuchten kleeft mijn, vlees, mijn gebeente aan mijn vlees. Mm -hmm. dat het is. En dan nog, nog erger. Ik ben als een pelikaan in de woestijn, als een steenuil te midden van de puinhopen. Mm. En ik ben een eenzame vogel op het dak. Israël staat alleen. Ja. Dat zei de profeet Biliam ook in nummer 23. Israël is een volk dat alleen woont. Ja. En Israël wil dat niet, Netanyahu geeft dat niet toe. Hè, die willen vrienden blijven met de wereld, die ja. wil vrienden blijven met Obama. Maar nou, het is alleen maar om de economie, toch? Dat, nou, niet alleen om de economie, maar ze willen niet alleen staan in de wereld. Nee, dat is ook logisch maar, ja. dat je dat niet wil. Ja. En daarom geven ze zoveel toe. Maar als wij handel willen drijven, willen we dat met iedereen doen. Nee, niet, nou, natuurlijk, uh, ja, niet als alleen Natuurlijk, als er nou al wat valt <laughs> te verdienen. Hè? Ja, we moeten in leven blijven, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Nou, mijn vijanden smaalden mij de hele dag. Wie tegen mij razen en mijn naam gebru gebruiken als een vloek. Mm -hmm. Het zionisme en Zion is een vloek geworden tegenwoordig. Ja, absoluut. En dan gaat God veranderen, dat is wel leuk. In Zachariah er staat een tekst. Dat is wel heel erg boeiend om dat te zien. Ik denk dat het Zachariah 8 of 9 is. Het schiet me nou net te binnen. Ja, Zachariah 8, vers 13. Gelijk jullie onder de volken een vervloeking geweest bent, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat ik u heil zend, een zegen worden. Vrees niet dat uw handen sterk zijn. Mm. God zendt heil. Heil is genezing, heil is redding, heil is voorspoed. Ja. En dan zullen ze zo van daaruit tot een zegen zijn. Dat zien we al een klein beetje met dat gas, dat ze voor een goede prijs uh, verkopen aan de volken. Ja. En dat zien ze bijvoorbeeld ook voor China. Uh, weet, de mensen weten niet half wat is dat wat een zegen is voor China. Ja. Israëlische experts die zijn daar bezig om de voedselproductie ja. uh, op te voeren. Ja. Maar ook uh, jouw mobieltje zit vol met elektronische. Uh, In bijna e alles. Is israëlische ze, uh, apparatuur. Ja, ze zijn allemaal Israëlische vondsten. Ja. Een druk bezig met de medicijnen voor, tegen ja. kanker en ja. dergelijke. Ja. En dat, dat is gewoon dwaasheid wat er gebeurt. Ze gebruiken mijn naam als een vloek. Ze smaden mij, ja. vanwege uw toren. En dan, dan komt de redding. Niet eerst, dit is wat er, wat er nu gebeurt, maar wat er door de eeuwen heen is gebeurd. Mm. En dan staat er, vers 14, Gij zult opstaan, u over Sion erbarmen, want het er is de tijd om haar genadig te zijn. Want de bepaalde tijd is gekomen. Nou, de vraag ligt wel op je lippen. Ja, natuurlijk. Wat ga je nu vragen? <laughs> Hoe weet ik nou wanneer de bepaalde tijd ja. aangebroken ja. is? Dan ben je ja. dit even voor. Ja. Nee? En uh, Wanneer is dat de tijd om um genadigd te zijn? Want, staat er, uw knechten hebben behagen in haar stenen. Ze hebben deernis met haar puin. Dat is wel grappig. Dat Toen we... wij een reis naar Israël maakten werden we met de bus uh, een heuveltje opgereden, uh, mm -hmm. een kaal heuveltje, uh, bij Jeruzalem, de zuiden van Jeruzalem. En wij op die heuvel, en daar stond een grote tent. En wij met z'n allen als uh, toeristenvee uh, werden ijverig die tent binnengesleurd. gesleurd, we moesten op bankjes gaan zitten en ik zag daar al een paar uh, uh, grote, uh, grote kratten staan met, mm -hmm. met smerig vuil water. Komt een de toparcheoloog. En die zegt: Jullie gaan ons vandaag helpen. Dan zijn we daarvoor hier gekomen. Ik heb er ja. helemaal geen zin in, dacht <laughs> ik. Nee, we, we zouden archeologie gaan doen. Ja. Want dat puin dat u hier hebt zitten liggen, dat hebben wij uit uh, een puinstortheuvel uh, ge, uh, uh, gehaald. En dat is puin onder Jeruzalem vandaag. Daar zijn die moslims bezig om daar de grootste moskee van het Midden-Oosten te bouwen, onder Jeruzalem. Ja. En, en daar halen ze dus allerlei puin vandaan, want dat moet geruimd worden. En dat gooien ze met vrachtwagens, gooien ze dat daar op die heuvel. Maar er zitten ontzettend veel belangrijke archeologische vondsten zitten daartussen. En die gaan wij nu uitsorteren. Zo. Nou, de mensen die vonden dat heerlijk. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik dacht meteen, ze hebben deernis met uw puin. Ja. Want het was puin van je ja, Jij werd aan deze uh, uh, psalm... Uh, ja, ik dacht meteen aan deze psalm, ja. dacht ja. Nou, de mensen, die we kregen daar een, een, een sproeiertje, zo'n doorsproeier en we kregen een zeef, daar werd het zand weg. Ja. En dan moesten we kijken of er de munten tussen zaten, of stukjes uh, uh, ge mm -hmm. gebroken vaatwerk, of, of andere interessante dingen. Ja. En er werden heel interessante dingen gevonden. Toen ja. dus ik naar die man toe, ik zeg tegen de meneer, u bent al profetisch bezig, hoezo zegt hij, hoezo? Ik zeg, ja, zegt hij, want er staat geschreven, uw knechten hebben deernis met haar, met, met, met, met, met, met, met haar puin. En dat ja. hebben jullie ook, want ja. jullie ja. willen uit het puin het verleden terughalen. Jullie gaan er zo deernisvol en vriendelijk mee om. Ja, zegt hij, dat is ook de naam van onze stichting, wij hebben deernis met het puin. Maar maar? Het toch no ja, ik heb het nog nooit zo. zo gezien, zei hij. Zo. Dat was heel erg boeiend, ja. maar is een klein detail. Maar profetie wordt zo vaak in kleine details vervuld. Ja, ja. Dat zag je bij de heer Jezus aan het kruis. Ja. Wie lette er nou op, op, op die lotende soldaten mm. onder het kruis, die de, het gewaad van de heer Jezus aan het verloten waren. Nee, niemand. Maar toch staat er in Psalm 22 vers 19, Ze werpen het lot over ja. mijn gewaad. Ja. Kon David ook nooit weten die die psalm maakte. Nee. En, en, en, en zo, als je oplet, zie je de profetie voor je ogen ja. vervuld worden. Nou, ze hebben ze met het puin, dus de bepaalde tijd is gekomen. En welke tijd komt er dan? Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Dan komt het Messiaanse Rijk. Dan komt het Rijk. Wanneer, wanneer dan? Wanneer de Heere Sion heeft gebouwd en verschenen is in zijn heerlijkheid. En dan, dat is jouw thema altijd, zich heeft gewend tot het gebed van de berooide en hun gebed niet heeft veracht. He, Berooi de christenen niet het horen, roep de Heer aan en hij zal dat doen, want dat zit hier op te wachten. Ja. Zit hier op te wachten. Ja. Ergens in Ezekiel zegt de Heer, ik zal er nog veel meer terugbrengen, en, en wat dat betreft zal ik hun gebeden beantwoorden. Je ja. moet gebeden worden voor de terugkeer. Je moet gebeden worden voor de vervulling van de profetie. En waarom wil God dat? Omdat hij ook van u houdt. Ja. Want door bidden kom je dichter bij de Heer. Is archeologie in Israël dan een teken van hoop? Archeologie is een van de meest geliefde sporten, bijna Israë iedere Israëli is een of andere archeoloog. Mm -hmm. En ze vinden steeds meer aanwijzingen uit de tijd, het paleis van David vinden ze mm -hmm. dan, en, en, en overblijfsel uit de tijd van Ahab. En, en allerlei dingen vinden ze daar in de grond. En de Palestijnen, de zogenaamde Palestijnse geleerden, He, die, die, die hebben er echt een fulltime job aan om dat allemaal te gaan ontkennen. Ja. Want zij ontkennen natuurlijk dat er een Joodse mm -hmm. geschiedenis is. Ze hebben een Palestijnse geschiedenis verzonnen. Maar ja. die bestaat natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar goed, uh, dat is heel belangrijk mm. ook, dat God bevestigt in alle opzichten zijn, zijn woord. Ja. Door de terugkeer van het Joodse volk, door het herstel van het land. Door de steun aan Israël, door de economie, de rijkdom der volken komt tot hen, He, door de archeologische fondsen. Ja. Overal laat God zien dat Hij de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Israël is. Mm. En uh, dat, dat is verschrikkelijk duidelijk, hè. dat is mooi, dat, dat boeit mij. En dan zeg ik geprezen zij uw naam, heel ja. God in de hemel. Ja, ja, dat is prachtig om te zien hoe... Uh, zeg maar, God bevestigt ook door uh, archeo archeologie, ja, ja, ja, ja. Hoe, uh, hoe Israël een bestaansrecht heeft gehad en, uh, ook, ook de geschiedenis ja, bevestigt de geschiedenis, dat ook weer. Ja, ja. Maar kijk, dat pas je ook dan weer op je persoonlijke toe. Mm -hmm. Hoe pas je dat? Heel simpel. Zoals God trouw is aan Israël en aan zijn beloften, zoals hij trouwt tegenover mij. Ja. Zoals God het roepen van Israël beantwoordt, beantwoordt hij ook mijn uh, roepen. Ja. Want wie bid ontvangt. Want als je zit te bidden, zit je tegelijk te ontvangen. Amen. Ja, zo. Dat is heel het, die hele visie op Israël, die, die heeft mij rijk gemaakt. Mm -hmm. Die maakt je blij, want God is toch op de troon. God doet het toch allemaal maar. Ja. Nee? Maar, is, hier staat een groot maar bij, dit wordt opgeschreven voor een volgend geslacht. Een eindtijdsgeslacht. Ja. Dan zal dat allemaal duidelijk worden. Er zijn heel wat geslachten overheen gegaan, Jan. Er zijn heel wat geslachten overheen gegaan. Ja, er zijn. Uh, kleine maar dat dit geschreven is. Een kleine 2000. Oh, dat dit geschreven is. Dat is. Uh, uh, ja, ik weet het niet wie dat gedaan heeft. Maar dat zal toch zeker zo'n uh, uh, 2500, 3000 jaar geleden pas geschreven, uh, geschreven zijn. Ja. Maar uh, ja, dat is Gods heilige geest. Het is... En dan, dan wordt het opgeschreven, hè? een profetie wordt hier al opgeschreven, 2.5, drieën jaar geleden. En wij zien het. En wij zien, wij lezen ja, het, ja, wij ja. kijken ernaar en we zien dingen ja, gebeuren. ja, voor God is dat twee, tweeënhalf dag geleden natuurlijk, hè. Ja, nee, dat is duidelijk. Dat ja. is, en, uh... sorry, hij zal de ten dode genoemde bevrijden opdat men de naam des heren in Sion vertellen en zijn lof in Jeruzalem wanneer de volken allemaal en de koninkrijken zich zullen ver, ver, verzamelen, niet om Jeruzalem aan te vallen, maar om de Heren te dienen. Ja, dat is dus uh, zeg maar de, de climax van het verhaal. Dat is de climax, ja. Uh, want uiteindelijk gaat het daar naartoe. We, we, zien, ja, ja. Uh, we zien de koninkrijken optrekken, we zien de Verenigde Naties optrekken om zeg maar, tegen Jeruzalem ja, te, ja, te ja. vechten. Maar er komt een moment dat de Verenigde Naties... Aan de voeten van Jezus liggen. Ongelooflijk. Ik kan je, je bijna niet voorstellen. Ja, er staat ergens in een psalm dat ze samen nog een koordje zullen vormen. Een koordje? Ja, een koordje, ja. Oké. Okay. Ja, ja, ik zal het zo even op mijn computer opzoeken, ja. want ik weet niet wel, precies meer welke psalm het is. Ja. Maar dat zien we ook in handelingen 15. Mm -hmm. In handelingen 15, daar geeft Jacobus, die broer naar het vlees van de Heer Jezus, die geeft daar een scenario. He, dan zegt hij in vers 16, hij zal de vervallen hut van David weer opbouwen. Mm -hmm. Daar is hij in 1948 mee begonnen, de staat van Israël. Hij zal er weer oprichten, het land zal herstellen. En waarom doet hij dat? Opdat het overige deel van de mensen, de Heer gaat zoeken. En alle heidenen waarover mijn naam is uitgeroepen. En dat doet de zending, die noemt de naam van de Heer Jezus uit over de heidenen. Ja. En er komt daar een gemeente uit, maar niet alle heidenen komen tot geloof. Nee. Dat komt pas als Israël de grote oogst binnen mag halen. Ja. Jan, betekent dan dat, uh, zeg maar, een, een bepaald deel van de heidenen, die, die komen nu tot geloof, maar straks, als de heer Jezus verder gaat met het uh, volk Israël, met het Joodse volk, dan zullen zij de taak hebben om de hele oogst binnen te halen. Dus dat is wat jij zegt. Ja, ik denk ook dat dat een gedeelte van de taak zal zijn van de 144.000. Ja. Die 12 keer 12.000. Waarvan de Johovertuigen zijn. Uh, Zeggen dat zij dat zijn? Zeggen dat zij dat zijn. zijn ja. althans, hun leiders. Ja. Maar wat, wat duidelijk staat, 12.000. De stam van Judah en van Benjamin ja. en Agat ja. en, en Agassiz. Ja. Alle stam 12.000. Bijna alle stammen die worden daar uh, genoemd. Mm -hmm. En dat, dan zal dus eigenlijk de taak die Israël toebedeeld was om het Evangelie te verspreiden, mm -hmm. zal dus weer bij Israël terugkomen. Ja. Want God komt altijd uiteindelijk op zijn, uit, eh, op zijn doel terug. Ja, dus als, we, als de psalm over herstel van Israël spreekt, dan is dat ook een duidelijk onderdeel van de taak van Israël. Dat hoort erbij, ja. Want Israël, die... die kijk, het land wordt wel hersteld, ja. maar de joden moeten het wel doen. Ja. Die hebben wel de stenen maar moeten opdragen. Het was ook hun taak om als voorbeeldvolk voor God te dienen, toch? Hadden ook een taak als voorbeeldvolk. Ze hebben zelfs, het, het is altijd de knecht des Heeren geweest, Israël. Ja. Ja. En die hadden dus ook de taak, hebben ze, om het zwaard van de Messias te zijn. Daar zullen mm -hmm. we een volgende uitzending wel eens over hebben. Mm -hmm. en, en, het, het is niet makkelijk om knecht van de Heer te zijn. Nee. We zijn het wel. Maar de Heer die kan alleen maar knechtjes gebruiken, mm -hmm. ook in de gemeente. Ja. Moeten niet te veel grote baasjes zijn, want uh, anders gaat het mis. Dan gaat het ook mis, ja. 102, Psalm 102, wat kunnen we daar nog meer over zeggen? Nou, uiteindelijk is dit... Vers 29 is het slot van psalm 124, uh, 102. Ja. De kinderen van uw knechten zullen veilig wonen, en hun nageslacht zal voor uw aangezicht blijven bestaan. Dus uiteindelijk, de bedoeling is dat Israël, als Gods volk, veilig woont. Ja. Nu wonen ze niet veilig, mm. ze hebben eigenlijk nooit erg veilig gewoond, altijd is er oorlog of terrorisme of de dreiging daarvan geweest. Maar dat gaat het, uh, gaat gebeuren. Mm. En God zal uiteindelijk zich over zijn volk, zal zich ontvermen. en ja, dan komen er zulke prachtige profetieën, die, uh, we zullen het nog een keer over Hooglied hebben, mm -hmm. uh, en zulke mooie profetieën, en dan zegt God ontroerd, Efraïm is mijn lievelingszoon. Mm. En dan zeg ik tegen de Heer God, en waarom komt hij dan nog niet terug? Ja. Ja. Maar er wordt aan gewerkt toch, of niet? Uh, daar wordt aan gewerkt natuurlijk, maar wij, wij zien het nog niet, ik zie het nee. nog niet. Nee. Ja, dan krijg ik wel eens een mailtje van iemand die zegt, uh, Efraim zit in Engeland, hm. dat zal nog wel, ja. maar ik geloof het niet. En, en, en, en ook Efraim en Juda zullen samen optrekken, hm. en, en het, het land zal vol van vrede zijn, en ze zullen alle dienstknechten des heren zijn, en er zijn zo ontzettend veel profetieën van genade en vrede over Israël. Ja. Want, kijk, wordt dan hervormd in uw denken, zegt Paulus ergens, opdat gij mocht onderkennen wat de wil des heren is. Ja. Nee? En wat was die wil des heren? Het goede, het welgevallen en het volkomene. Ja. Nee, en dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor Israël. Mm -hmm. Dat geldt voor Israël, maar dat geldt ook voor ons. Ja. He, God heeft het beste met ons voor. Mm -hmm. En dat, dat vereist natuurlijk voor ons geloof. Ja. En dat vereist voor Israël en voor ons wandelen in Gods wegen. Mm -hmm. En ja. dat is soms ook wel eens moeilijk. Ja. Uh, vraag die ik nog heb, uh, is Evraïm de enige stam die nog niet echt gevonden is? Zijn er uh, er nee, dat is Evreem en de stammen die erbij horen. Ja. Het probleem is, we zullen daar nog een psalm, ik denk dat we dat volgende week doen, maar ik weet er niet precies meer wat op mijn programma staat. Ja. Maar uh, Efraim, die wordt nog gevonden, en de stammen die daarbij horen, dat ja. lezen we in Ezekiel 37. Mm -hmm. Dan krijgt Ezekiel een stuk hout van de Heere God, en het zegt God, schrijf daarop, dat is voor Juda en de stammen die daarbij horen. Ja. Dat is Juda en Benjamin en de Leviten, de priesters, en ook een enkeling van de andere stammen. In het Nieuwe Testament was er een profetes die kwam met de stam Azer. Mm -hmm. Dat was die, Hannah, die Anna die bij, uh, bij de Jezus stond in de tempel. Ja, ja. En dan uh, krijgt hij een tweede stuk hout en dan moet hij opschrijven Ephraim en de stammen die daarbij horen. Ja. Wat moet er nou mee, zegt de Zegiel? Voeg ze aan één dat ze mm -hmm. tot één stuk hout worden in uw hand. En zo zal Israël ook zijn als een stuk hout in de handen van God. Mm. Dus Evereem, Juda eerst, dat zien we ook al. Ja. Het profetische woord wordt altijd met enorme nauwkeurigheid vervuld. Mm -hmm. uh, eerst Juda, ja. die nu al thuis is, mm -hmm. voor het grootste deel. En dan komt Evereem. Ja. En ja, er zijn dus geleerden die zien Evereem zitten in Pastoen. Dat is een nogal wilde stam daar in het noorden van... Uh, in dat Taliban-gebied in het noorden van uh, Pakistan en in, in Afghanistan. Mm -hmm. En die hebben allemaal nog Israëlitische namen. Die doen aan de besnijdenis, die doen op de achtste dag, die houden de sabbat enzovoort enzovoort. En die beweren van zichzelf dat ze Efraim zijn. Yeah. En de stammen die erbij horen. Mm -hmm. Nu zegt, uh, uh, zeggen de Israëlieten. Laten we dat eerst maar eens genetisch gaan onderzoeken. Of ze inderdaad dezelfde genen hebben als wij. Is daar een speciaal instituut voor in, in Israël? In Haifa, dat dat doet? ja. ja, ja. in Haifa. Ja, hebben ja. we een instituut ervoor. Nou zegt uh, een of andere belangrijke rabbijn, die zich daarmee bezighoudt. Mm. Die zegt, man, wat hebben jullie toch, waar zijn jullie mee bezig? Ja. Als mensen 28, 2700 jaar volhouden in hun, hun israëlitische geloof volhouden aan de God van Israël, ja? de Sabbat houden, ja. de Joodse gebruiken houden. Mm. Moet je dan nog genetisch onderzoek hebben, Erken ze toch, man, en, en, <laughs> en laat ze ja. terugkomen. Ja, en dat is dus de naam ja. de, de, van die rabbijn. Ja. Ik meen dat ook Christen van Israël deze rabbijn steunt in zijn mm. werk. Oké. Okay. Zijn naam ben ik even kwijt. Mm. Maar dat, daar is men ook druk mee bezig. Ja. En ik, ik hoop en ik bid dat God een beetje haast maakt met zijn werk. Een beetje egoïstisch, want ik hoop het zelf ook nog te zien. Dat uh, Evarim terugkomt? Ja, ja, en ja. dergelijke dingen. Ja. En dat op de berg Sion de tempel wordt herbouwd. Ja. Uh, daar zijn de voorbereidingen mee aan de gang al? Of? Ja, die voorbereidingen zijn al wat klaar. Al klaar, bijna. Het enige wat er nog gebeuren moet, is dat uh, die tempel daar, die, uh, de die rotskoepel, rotskoepel ja. en de Al-Aqsa moskee, ja. uh, verdwijnt. Ja. Het zal een sympathiek uh, gebaar zijn dat die steen voor steen afgebroken wordt en in Mekka weer opgebouwd wordt. Ja, dat, dat is, ja maar dat, dat zie ik niet zo gauw gebeuren, jij wel? Nee, dat niet, maar dat, net als Efraim, daar is een wonder van God voor ja, nodig. Want die nieuwe tempel moet op de plaats van de al aqsa Moskee komen? Nou, uh, dichter bij de rotskoepel. Ja, ja. Maar daar zijn de geleerden zijn daar nog niet helemaal over eens, waar precies de plek is van het heilige der heiligen. Ja, ja. Orthodoxe joden mogen niet op het tempelplein komen, nee. Nee. Omdat uh, ze het risico lopen het heilige der heiligen te betreden. Ja, precies. Omdat ze niet precies weten. Ja, dat mag niet. Dat weten ja. ze niet precies. Ja. Maar andere orthodoxe, iets minder, maar ook sterk orthodoxe joden, zoals die Mosje Feiglin, mm -hmm. die is woedend he, dat ook de regering joden verboden heeft om, buiten, om op een tempelplein ja. te komen. Ja, dat is een, een hot issue. Ja. En hij gaat er toch heen. Ja. En hij gaat daar op de grond liggen en bidden. Ja. En dan komen die tempelwachters komen eraan en die, die sleuren hem eraf en de politie komt erbij en eraf. Maar in jouw ogen kan het niet heel lang meer duren totdat die rotskoepel daar weg is? Uh, het, het kan niet kort genoeg gebeuren, uh, geduren, nee. <laughs> dat, uh, dat, dat wil ik wel zeggen. Nee, maar, maar jij gaat hem niet weghalen? Maar we weten, we weten het gewoon nee, niet. Nee, het zal echt een wonder nodig zijn hoe dat ding daar verdwijnt. Een groot wonder. Ja. Ja, maar het is ook bij die klaagmuur daaronder, wat men de westelijke muur noemt, mm -hmm. de klaagmuur, ja. is ook een, een ongelooflijk heilige plaats van gebed. Tuurlijk, ja. En, en, hey, omdat daar zoveel gebeden weel wordt, weel weet uit. je, dan, ja. dan dan dan proef je daar ook de sfeer. Ja. Ja, als een, een, in een huis veel gebeden wordt, dan proef je daar de sfeer. Ja. Als bij jullie in het werk veel gebeden ja. wordt, dan proef je de sfeer, dan kun je daar werken, dan, dan ja, kan precies. God werken daar. Ja. En dat ja. gaat daar in IJssel ook gebeuren. Ja. Ja. We, ja. gaan het, we gaan het uh, volgen, we houden het in de gaten en uh, we moeten nu afsluiten, de tijd is op. Uh, de volgende keer gaan we opnieuw naar een psalm kijken en uh, ja, gaan we kijken hoe Israël ook daar weer in tevoorschijn komt. Ja, psalm 63, nee, nee, psalm 60 en psalm 80 heb ik staan. Kijk aan. Goed Jan, in ieder geval voor nu bedankt uh, voor je uitleg over deze psalm. Kijkers thuis ook heel hartelijk dank. Het is geweldig om te zien hoe de psalmen uiteindelijk ook in deze tijd allemaal tot, uh, tot leven komen. En als u ooit in Israël bent, moet u natuurlijk ook kijken hoe die archeologie bevestigt de geschiedenis van Israël. Wij als Family Chef hebben een hele serie gemaakt, korte fragmenten van archeologie met bijbelse uh, geschiedenis verbonden. Zeer de moeite waard om ook daar naar te kijken. Maar voor nu. Uh, graag tot een volgende aflevering bij Eindtijden waar we een nieuwe persoon gaan behandelen. Wat hij in de Bijbel heeft neergelegd, dat Israël de G Palestijnse gebieden bezet houdt. Ja, dat ben je nog helemaal. <laughs> Kom nou, het is net anders wil we Even kijken of je nog wakker bent.